9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Er komt een subsidie voor vrachtauto's en bussen met een schone motor. Staatssecretaris Atzma van Infrastructuur en Milieu wil zo de kwaliteit van de lucht verbeteren. Bedrijven kunnen een premie van maximaal 4500 euro krijgen per schone vrachtwagen of bus. De subsidie geldt voor dit jaar en volgend jaar. Bedrijven die de afgelopen drie maanden een schone truck hebben aangeschaft, kunnen er ook van profiteren.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 De hoofdaanklaaster van het hof eiste 80 jaar cel tegen de 64-jarige teler. Het hof zegt dat hij rebellen in Sierra Leone heeft opgehitst en gefinancierd tijdens de burgeroorlog tussen 1991 en 2002. In de periode vonden zeker 50.000 mensen de dood door geweld van rivaliserende milities. De Europese Commissie adviseert Nederland om de hypotheekrenteaftrek helemaal of deels af te schaffen. Die aanbeveling staat in een advies dat vandaag bekend wordt gemaakt. Volgens Brussel moet de hypotheekrenteaftrek worden afgebouwd om een implosie van de huizenmarkt te voorkomen. In het Vijf is afgesproken om de renteaftrek alleen voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken af te schaffen. Tweederde van de artsen vindt dat ze geregeld te lang doorgaan met het behandelen van ernstig zieke patiënten. Dat blijkt uit een enquête van tijdschrift Medisch Contact. Zo'n lange behandeling is vaak in strijd met het welzijn van patiënten, de artsen. Vaak behandelen ze toch door omdat ze daar van nature toe zijn geneigd. En ook speelt de druk vanuit patiënt en familie een rol, zeggen de artsen.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 Wel een paar opvallende. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum... bij Knopend Gorkum, 9 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. Door werkzaamheden op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel... bij Steenwijk Noord, 5 kilometer. Door een ongeluk op de A59 van Os naar Zierikzee bij Nuland, 3 kilometer. En de N11 Leiden richting Bodegraven... is tussen de A4 en Zoeterwoude-Weipoort helemaal afgesloten. De oorzaak is een ongeluk.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 Nu ook beschikbaar als e-book. Voor ondernemers zoals u ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Het NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is uh, zes minuten over negen. Vandaag dus in het NOS Radio 1-journaal meer over de pensioenmiljarden. Een ware slag om die miljarden. Minister Kant presenteert vandaag nieuwe regels. We lichten straks wel een tipje van de sluier op. Maar eerst naar de Europese miljarden. Want rond één uur vanmiddag komt supercommissaris Olli Reen met zijn oordeel over het economisch beleid van de EU-landen. Volgens de Volkskrant wil de Europese Commissie onder meer... dat Nederland de hypotheekrente -aftrek helemaal afschaft. Onze correspondent in Brussel, Tijn Sade, Volgens hem maakt de Europese Commissie zich ernstig zorgen... over de woningmarkt in Nederland. Deze fiscaal gunstige maatregel ja, die zorgt voor een onevenwichtige huizenmarkt. Nou, en dat zou zelfs eh, volgens de commissie kunnen leiden tot een implosie op de huizenmarkt in Nederland. Eh, vergelijkbaar met wat in Spanje of in Ierland is gebeurd. Nou, verder eh, wordt er toch wel verwacht dat Nederland kritiek zal krijgen op de enorm hoge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 op papier, Want de PvdA wil al helemaal niet met de PVV reageren. Maar stel, die, die drie partijen zouden aan die drie procent kunnen gaan morrelen. Maar goed, eh, normaal gesproken zit er altijd wel één van die vijf partijen in de regering. En ik ga ervan uit dat het komende kabinet gewoon die drie procent gaat respecteren. Nou, rond één uur vanmiddag dus eh, het oordeel van Ren, de supercommissaris. En het advies eh, over onder andere het Nederlandse beleid. U hoort daar uiteraard alles over op de nieuwszender van Nederland, Radio 1. Tien over negen. In de Verenigde Staten weet Mitt Romney zich dan eindelijk verzekerd... van de Republikeinse kandidatuur voor de presidentsverkiezingen. Vannacht passeerde hij de magische grens van 1144 gedelegeerden... die nodig zijn voor zijn nominatie. Het was afgelopen half jaar vaak een bittere strijd. Maar in alle debatten viel ook veel te lachen om de kandidaten. Commerce, education, and the... Uh, uh, what's the third one there? Let's see. Com you need five. Oh, five. Okay. So, commerce, education, and uh, the... Uh, uh, presidentskandidaat Rick Perry belooft tijdens een debat in Iowa drie ministeries af te schaffen. Maar de gouverneur van Texas komt niet verder dan twee. De derde? Oeps, vergeten. And let's see. I can't. The third one I can't. Sorry. <laughs> Oeps. Volgens columnist Roger Simon van de Washingtonse krant Politico... waren dit soort momenten kenmerkend voor de republikeinse race. Ook vergeleken met vier jaar geleden waren het geen sterke kandidaten, zegt hij. Maar het took Mitt Romney... Quite a bit of time to put away his Toch kostte het Romney nog veel moeite om zijn tegenstanders uit te schakelen. Why then still was it so difficult for him? Well, because the Republican Party has shattered into different constituent parts. Het was zo moeilijk omdat de republikeinse partij versplinterd is. De partij heeft altijd bestaan uit veel verschillende fracties. Well, big business Republicans, isolationist Republicans, but those parts would come together. Nu zijn die twee partijen Die fracties kwamen uiteindelijk altijd bij elkaar. Nu niet. Dus je moet een kandidaat vinden. Een die zoveel verschillende fracties. en. ze samenbrengen om de nominatie te krijgen. Romney deed dat. Dus een kandidaat moet zoveel van die fracties plezieren. Romney is dat gelukt, zegt Simon. De partij was dus lastig. Maar soms zat Romney zichzelf ook wel eens in de weg. Zoals tijdens een debat over Obamacare, eind vorig jaar. Toen hij maar geen gelijk kon krijgen van Perry, besloot hij te wedden. Voor 10.000 dollar. You know what? You've raised that before, Rick. And uh, you're It's still was It was true then. Yeah, no, no. <laughs> It's true now. Rick, I'll, I'll tell you what. <laughs> 10.000 bucks. 10.000 dollar bet. Well, most Americans don't bet 10.000 dollars. Uh, uh, casually. Of ever. $10.000 to most Americans is still a significant amount of money. To Mitt Romney, it is what some people call chump change. De meeste Amerikanen wedden niet zo gemakkelijk om $10.000. als ze dat ooit al doen. Maar voor Romney is dat kennelijk een zakcentje, zegt Simon. Precies dit trekje van wereldvreemde kapitalist. is waar president Obama in zijn campagne op inhakt. I was a steelworker for 30 years. We had a reputation for quality products. Isen politicus Potjes valt Obama Romney de ondernemer aan. Als directeur van een investeringsmaatschappij zou die veel bedrijven genadeloos hebben geliquideerd. He's running for president and if he's going to run the country the way he ran our business I wouldn't want him there. He would be so out of touch with the average person in this country. How could you care? Als hij het land gaat runnen zoals ons bedrijf, dan wil ik hem daar niet zien, zegt een ontgoochelde werknemer. Obama senses that campaigning on unbridled capitalism. Obama voert campagne tegen ongebreideld kapitalisme. Companies which had been bailed out with tax funds gave six and seven figure bonuses to their executives and threw wild parties in Las Vegas. Banken die waren gered met geld van belastingbetalers keren weer miljoenen dollars aan bonussen uit aan hun managers en gaven wilde feesten in Las Vegas. De president zegt in feite als je zo'n financier van Wall Street het land laat besturen, dan krijgt Amerika weer een zware tijd. En wat President Obama wants to do, is reignite dater en remind people dat if je just let a Wall Street financier run the nation went, Amerika could be in a lot of trouble. Dus Chronus Roger Simon van het politieke Blog Politico. Bijdrage hoort u van onze correspondent in de Verenigde Staten Wessel de Jong. En zo dadelijk hoort u of de patiëntenorganisatie NPCF ook vindt dat patiënten te lang worden doorbehandeld. Eerst verkeersinformatie John Bakker. Nog 14 files, 50 kilometer bij elkaar. Gaat vrij snel de goede kant op. Behalve dan op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Daar staat tussen Papendrecht en Knopend Gorkum, 11 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar afgesloten. Verkeer vanuit Rotterdam naar Gorkum kan vanaf Knopend Ridderkerk dan ook beter omrijden. Via Breda en Oosterhout over de A16, de A59 en dan de A27. Door werkzaamheden op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel bij Steenwijk Noord 5 kilometer. En na een ongeluk op de A59 van Os naar Zierikzee bij Nuland 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ernstig zieke patiënten worden in de laatste fase van hun leven... langer doorbehandeld dan wenselijk is. Dat vindt twee derde van de artsen. Zorgverzekeraars, zorgverzekeraars en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij... de bevordering van de geneeskunst, zeiden beide, zojuist in de uitzending... dat vooral de kwaliteit van leven voorop moet staan... bij de beslissing om een patiënt in die laatste fase te behandelen. We praten daarover door met de directeur van de Nederlandse Patiënten... en Consumentenfederatie Wilna Wind. Goedemorgen. Even voor de zekerheid bij uw vragen. Vindt u inderdaad dat de kwaliteit van leven op dit moment voorop staat? Ja, absoluut. absoluut. Ja, er wordt niet ook over kosten gepraat? Nee, ik denk... Uh, ja, er wordt heel veel over kosten gepraat, maar niet in deze fase. Wat wij vaak horen van mensen... is uh, ja, als er nog een sprankje hoop is, dan grijp je dat uh, toch snel aan. En wat mensen te weinig weten en te weinig over geïnformeerd worden is wat dan ook ja, de zwaarte voor de patiënt kan zijn van een behandeling, wat ook de nadelen uh, kunnen zijn. En ik zou willen dat uh, deze discussie, hè, moet echt gevoerd worden, dat dat ook heel erg op de agenda komt. Dat mensen beter weten, als je kiest voor het prankje hoop, uh, dat je dan ook echt weet wat iemand te wachten staat. Mm, ja, maar artsen vinden zo'n gesprek, slecht nieuwsgesprek, ja. zwaar en ze ja. wachten er ook vaak te lang mee. Dat is ook ja. dus, als ik u zo hoor, de ervaring van patiënten. Ja, dat horen wij ook vaak. En we begrijpen heel goed dat dokters het moeilijk vinden. Maar het is natuurlijk voor uh, patiënten en voor de familie ook heel erg als je achteraf het gevoel hebt. En dat horen wij wel vaak terug. van Ja, die laatste behandeling is eigenlijk alleen maar verdriet en ellende geweest. Mm -hmm. En dat is zo jammer. Komt dat vaak voor? Wij horen het vaak, ja. Achteraf is dat natuurlijk wel wat makkelijker te zeggen, mevrouw Wind. Want mensen ja. leeft natuurlijk graag. Grijp je je en je familie ook niet alles aan om toch nog door te zetten? Nou, nu in ieder geval wel vaak. En uh, op zich, mensen moeten het ook zelf weten. Hè. De patiënt moet het met zijn dokter beslissen, laat dat duidelijk uh, zijn. Maar wij vinden het wel van belang dat de patiënt beter geïnformeerd wordt en ook weet wat hem uh, te wachten staat. En het is ook heel erg als je achteraf denkt van god, oh, het is nog een hele zware behandeling geweest. Uh, misschien met heel vaak naar het ziekenhuis of in het ziekenhuis. En het heeft eigenlijk alleen maar verdriet opgeleverd. Dat is zo ontzettend zonde. Nou, hoeft natuurlijk niet iedereen het wiel opnieuw uit te vinden iedere keer. Er is vast wel ergens in Nederland een ziekenhuis dat het wel goed doet. Nou ja goed, er zijn uh, artsen die deze discussie al, uh, al langer proberen op te uh, zetten. En uh, dat is heel goed. Ik denk dat uh, dat ook de voorbeelden voor andere dokters moeten zijn. Mm. En ik moet zeggen, ik vind het erg toe te juichen dat uh, uh, de artsen nu ook zelf, hè, de Maatschappij voor Geneeskunde, nu ook zelf het onderwerp op de agenda zet. Ik denk mm. dat we er ook aan toe zijn met z'n allen, hoe moeilijk het ook is voor nou. dokters, maar zeker ook voor patiënten. Heeft u een concreet voorbeeld van artsen die dat wel goed doen? Nou ja, we weten allemaal dat uh, de AMC, Marcel Levy, al veel uh, langer aandacht voor het onderwerp uh, vraagt. En hoe doet hij en dat? Nou, door mensen heel goed, uh, hij doet dat natuurlijk in de pers, maar ook door mensen heel goed voor te lichten. Bijvoorbeeld ook een filmpje te laten zien van we kunnen dit nog proberen, mm -hmm. maar dat ziet er zo uit. Ja, precies. Nou, en ik denk dat dat eerlijke voorlichting uh, is. En tuurlijk is dat moeilijk, maar ik denk dat we dat toch echt wel willen met z'n allen. Wilna Wind, directeur van de Nederlandse Consumentenfederatie. Dank u wel. Graag gedaan. Tien voor half tien is het, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Advocaten en belangengroepen maken zich op voor een slag om de pensioenmiljarden. Minister Kamp van Sociale Zaken presenteert vandaag nieuwe regels... waaraan pensioenfondsen in de toekomst moeten gaan voldoen. En betrokkenen verwachten dat dit mogelijk het startschot is... voor veel juridische procedures voor het behoud van het pensioen. Want de nieuwe regels maken het mogelijk om al toegezegde pensioenen te verlagen. Gert-Jan Dennekamp. Volg deze ontwikkelingen bij uh, pensioenfondsen en pensioenen. Uh, Gert-Jan, hoe zien de plannen van Kamp uit? Nou, in, twee, uh, in grote lijnen zijn er twee mogelijkheden. Fondsen, fondsen die kunnen blijven werken met de huidige regels. Uh, die moeten dan wel een grotere reserve aanhouden om tegenslagen op te vangen. En ze mogen met een iets ruimere rente rekenen. Dus uh, ja, die discussie iedere maand opnieuw, hoe staat mijn fonds ervoor... zou iets soepeler kunnen gaan verlopen. En daarnaast komt er een nieuw systeem. Daar kunnen pensioenfondsen voor kiezen. En daarin zullen pensioenuitkeringen meer mee. Bewegen met de resultaten op de beleggingen. Uh, dat zijn eigenlijk de hervormingen waar nu al zo lang over uh, wordt gesproken. Maar dat betekent dus ook dat al toegezegde pensioenen verlaagd kunnen worden. En in beide systemen wordt meer rekening gehouden... met het feit dat mensen langer leven en dat we dus langer zullen moeten werken. Ja, waarom kiest de minister niet? Nou, hij kiest niet omdat hij in de eerste plaats zegt... werkgevers en werknemers gaan hierover. Het zijn aanvullende pensioenen en dat is het terrein van uh, werknemers en werkgevers. Maar daarnaast zijn er ook nogal wat juridische haken en ogen. En daarom legt de minister eigenlijk gewoon de optie voor... dat je naar een nieuw systeem kunt overstappen. En daarmee loopt de staat geen juridische risico's... en blijft het de keuze van het fonds. En in zekere zin schuift hij toch een beetje de hete aardappel door... naar uh, de pensioenfondsen. Ja, die haken en ogen, gaan komen natuurlijk... omdat we allerlei rechten al hebben opgebouwd. Hoe ga je daarmee om met die bestaande, die huidige rechten? Ja, dat klopt. Die spaarpot is vele honderden miljarden uh, groot. En mensen beschouwen dat als een verworven recht. En in het nieuwe systeem is dat eigenlijk niet langer het geval. En dan pak je dus in zekere zin iets af. En uh, gepensioneerden hebben nu al uh, gezegd... en aangegeven bij verschillende pensioenfondsen... dat als dat zal gebeuren, dat ze dan juridische procedures uh, zullen uh, starten. Ik heb pensioenfondsen gesproken die zeggen... nog voordat we überhaupt iets hebben besloten... en de minister iets heeft besloten... hebben wij de eerste brieven van gepensioneerden al binnen, die ons verantwoordelijk houden voor eventuele veranderingen. Dus die maken zich op voor juridische procedures als inderdaad zij over zullen stappen naar dat nieuwe systeem. Gert-Jan Dennekamp over de toekomst van onze pensioenen. Het is acht minuten voor half tien. Mular zit naar het NOS Radio 1 journaal. Een blunder kan soms heel goed uitpakken. Dat blijkt wel in de gemeente Borger Odoorn. Daar is per ongeluk grond afgegraven naast een hunebed. Daardoor zijn sporen uit de ijzertijd blootgelegd. Een gelukje voor archeologie studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, want zij mogen de bodem nu onderzoeken. Verslaggever Jeroen de Jager ving universitair docent Stijn Arnoldussen en zijn studenten vanochtend al vroeg op bij het hunebed. Nou, de dagelijkse routine bij de aankomst. De container gaat open en de diktie. Ja, de dixies, wc'tjes, kantoorkeet. Dus uh, dit is echt even opstarten. Dus oh. we gaan zo de studenten even uh, nou, bij elkaar zetten. Dan gaan we even bespreken wat we gisteren hebben gevonden. We hebben gisteren dus twee putten open gegooid. In feite een hele en twee halve putten. Uh, vandaag gaan we... Het belangrijkste is dat we die vlaktekening afmaken. Want als het weer zo zonnig wordt, dan zullen de sporen uitdrogen. Dus we gaan in ieder geval twee tekenteams opstarten om die tekeningen af te maken. Overigens een geheime locatie. Nadrukkelijk in mijn instructies stond dat ik het adres niet bekend mocht maken. Want jullie zijn natuurlijk bang dat hier uh, schatgraven gaan komen. Uh, ja, dat is uh, misschien wat, uh, wat al te voorzichtig. Uh, maar we, we staan op een locatie met een vrij kwetsbaar vlak... En als daar heel veel mensen overheen zouden gaan lopen... of gaten zouden gaan graven omdat ze denken dat er dingen te vinden zijn... die echt van, van waarde zijn of museaal zijn, dan zou dat heel zonde zijn. We zien hier een veld van ongeveer 40 bij 60 meter... Dat is afgegraven. Eigenlijk een blunder. Dat had nooit gemogen. Is nu eenmaal gebeurd. Dat is jullie geluk. En aan het uiteinde zien we een hunnebed. We hebben in de eerste week al heel veel vondsten gevonden. Echt honderden scherven, fragmenten, vuursteen, verbrand vuursteen... uit de, de periode van de hunnebedbouwers. Uh, die lagen al aan Maaiveld. En nu willen we graag weten van waar hoorden die sporen dan oorspronkelijk bij. Horen die bij boerderijen, gebouwen, kuilen, haardplaatsen. En uh, door nu het sporenvlak bloot te leggen... krijgen we een indruk van wat die mensen hier deden in dat landschap. Woonden ze echt kort nabij de grafmonumenten? Vijfduizend jaar geleden, het trechterbekervolk wordt het genoemd. Dat waren de bouwers van die hunnebedden. En die begroeven hier ook hun doden. Uh, ja, dat is in ieder geval zeker. Dat bewijst dat hunnebed al, dat, uh, dat we hier in een funerair landschap zitten. Maar we weten eigenlijk helemaal niet van die mensen waar ze woonden. De sporen van hun huizen zijn uh, waarschijnlijk heel erg vaag en heel erg kwetsbaar. En we hebben ze nog nooit herkend. Oh. Ben jij Janine? Ja, dat ben ik. Hi, ik hoor Hi. dat jij al iets gevonden hebt. Uh, vooral scherven, met uh, mooie indrukjes erin. En uh, ja, vuurstenen bewerkt. Een polijsteen hebben we gevonden. En uh, ja, een soort pijl die later weer bewerkt is tot een uh, soort skrappertje. Is dit een unieke opgraving of is dit een opgraving zoals die er in Nederland al heel veel zijn gedaan? Nee, dit is, uh, dit, op zo'n locatie opgraven is uh, volstrekt uniek. Dat is eens in een generatie. De laatste was uh, eind jaren 60, begin jaren 70. We doen er nu wel één. En eigenlijk hoop ik dat het weer 30, 40 jaar duurt voordat we weer zo'n onderzoek doen. Oké. Okay, en dat, dit biedt nieuwe inzichten over die hunebeddencultuur?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 Het is uh, heel iets anders. Het is een overgang. André Kuipers, over een maand keert hij terug op aarde. Nederlandse ESA-astronaut, verblijft sinds eind december in het internationale ruimtestation ISS. En zijn verrichtingen worden op de voet gevolgd door honderdduizenden twitteraars. Zo'n 80 van die tweeps spraken via een satellietverbinding in Noordwijk met Kuipers. Twee minuten, okay. Twee minuten. Oh, hij is setting up. Hij making the TV and. de. The... And ready on ISS. Mijn naam is Ron Overbeek, twitternaam at Ron Overbeek. Ik ga hem vragen wat de invloed is geweest van het gebruik van sociale media tijdens deze tweede trip. Terwijl hij dus ook tijdens de eerste trip uh, daar nog helemaal geen gebruik van kon maken, want toen was het er eigenlijk nog niet. Space Station Estec, uh, How do you read me? I guess I can, uh, you can hear me. Ik kan een paar voices in de the background horen. Maria Bennett, organisator van deze tweet-up van de ESA. Hoe zijn jullie op het idee gekomen om deze tweet-up te organiseren? Het komt vooral door, omdat André zo actief is op social media. We vonden het wel leuk om, uh, om de mensen die hem volgen uh, om hier uit, uit te nodigen om een rondleiding te krijgen. En ook om, om natuurlijk met hem uh, te praten in de ruimte. Want hij heeft ondertussen 238.000 volgers. En ik denk iets van 300 foto's heeft hij ook. Uh, Flikker gezet. En ja, dat spreekt mensen heel erg aan. En vond het leuk dat die mensen dan ook hier konden komen. Ik begrijp dat er veel impact is. van uh, Twitter en of de uh, weblog. Eerst heb ik zijn foto's op, uh, op de Flickr-website uh, uh, gezien. En toen later zag ik ook dat hij aan het twitteren was. En het is gewoon een goede manier om in contact te blijven. Of ja, een contact. Eén uh, kant op natuurlijk, maar het is uh, om te zien wat hij doet, waar de media bezig is, uh, wat er gebeurt. Het, het is echt een manier om betrokken te raken. Is het daardoor voor u gaan leven? Ja. Ik denk dat dit heel belangrijk is. veel astronauten hebben hun account. En zijn actief. En ik denk dat dit is toekomst is. The future. and ik denk dat het een goed effect heeft om mensen te weten waar we zijn. Hi André, dit is uh, uh, Remco Tillemans van Nijmegen. Um, ik was wondering: do you think humans will ever be able to spend a lifetime in space? Ja, Remco, goed je te horen. Met <laughs> al het tweetberichten. Um, uh, ik denk wel. Op een uh, gegeven moment zal dat best kunnen voorkomen dat mensen gewoon geboren worden en sterven uh, en nooit uh, op de aarde zijn geweest. Het klinkt allemaal science fiction. Maar we even nu in de science fiction van vroeger. André, thanks a lot. You have enjoyed it very much. It's just 15 seconds uh, left. Everybody here, some 80 people. I hope you can hear the shouting, the applause. Wonderful time and great to see you. See you soon back on ground in a once and a half. En een van de vragenstellers is Remco Timmermans. Ja, hoe was dat? Opeens via een satellietverbinding nu met André Kuipers praten. Ja, heel bijzonder om je eigen stem te weten dat jouw eigen stem in de ruimte te horen is. En hij werd erkend. Ja, het vond ik heel erg leuk om te zien dat social media toch ook in de ruimte zo zijn impact heeft. Zijn missie zit er bijna op. 1 juli keert hij weer terug naar de aarde. Bedenkant dat u in een zwart gat terechtkomt? Uh, nee, ik zal zeker niet in een zwart gat terechtkomen. Uh, na André blijft er een heleboel te vertellen over de ruimtevaart. Uh, ja, ja en Nederlander in de ruimte, dat maakt het toch wel bijzonder. Heel veel Nederlanders zijn er nu gaan volgen. Ja, voor Nederland is het op 1 juli uh, in zekere zin afgelopen. Maar uiteraard wordt André opgevolgd door andere astronauten... die zeker zo'n mooi verhaal te vertellen hebben. Uh, de ruimtevaart is niet Nederlands, de ruimtevaart is internationaal. En uh, dat zal gewoon verder gaan. De moeite waard om te blijven volgen? Absoluut. Verslag van deze bijeenkomst van... Tweeps in Noordwijk hoort u van Ed Markhamer. Het is half uh, tien. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal voor dit moment. Morgen zijn we er weer. Ik wens u een hele fijne dag. Onder andere met uh, Sven Kokkerman straks. Sven, wat heb je in je programma? Goedemorgen, Goedemorgen Lara. Goedemorgen. De, de meest omstreden uh, bezuinigingsmaatregelen uit het Koendoes-akkoord. is dat uh, woon-werkverkeer en de, uh, wegvallen, het wegvallen van de belastingvrije voet daarop. Toch blijft GroenLinks. Uh, dol enthousiast over die maatregel, terwijl uh, alles en iedereen roept dat de hardwerkende Nederlander gepakt wordt. We horen zo meteen waarop, waar dat dol enthousiasme dan vandaan <lacht> komt. Verder is een commotie in het Vaticaan over gelekte brieven aan de paus. De vraag is of er meer aan de hand is dan een uh, lekkende butler. Uh, raar woord. En de grote... <lacht> de krijgt er een heel raar beeld bij butler, in, ja. in het Vaticaan <lacht> van een lekkende butler. En drie grote partijen zijn het samen eens uh, dat er uh, strengere maatregelen nodig zijn om het voetbalgeweld aan te pakken. Dat en meer. Zometeen bij de Caro in Goedemorgen Nederland. Is nu het nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet komt met subsidie voor schone trucks en bussen. Per voertuig met een euro-6 motor kunnen bedrijven 4.500 euro subsidie krijgen. Motoren die voldoen aan die euro-6-norm stoten veel minder stikstofoxide uit dan oudere motoren. Charles Taylor, de ex-president van Liberia, krijgt vanochtend te horen... welke straf hij krijgt van het speciale hof voor Sierra Leone. Dat zit in Den Haag, dat hof. Er is 80 jaar tegen Taylor geëist. Vorige maand werd hij al schuldig bevonden aan medeplichtigheid... aan misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden in Sierra Leone... buurland van Liberia. De Europese Commissie adviseert Nederland om de hypotheekrenteaftrek geheel of gedeeltelijk af te schaffen. Aanbeding staat in een advies dat vandaag in Brussel bekend wordt gemaakt. En de actie Serious Request van 3FM staat dit jaar in het teken van babysterfte. De radiozender zendt elk jaar in de week voor kerst uit vanuit het Glazen Huis. Zamelt dan geld in voor het Rode Kruis. Dit jaar is dus babysterfte het thema en dat Glazen Huis komt in Enschede. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie, nog 12 files, alles bij elkaar nog 50 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Zoeterwoude, 5 kilometer. De oorzaak is een ongeluk op de N11 richting Bodegraven. Daar is de rechterrijstrook afgesloten. Op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Klein Polderplein 5 kilometer. Daar staat een auto in brand, ook daar is de rechterrijstrook dicht. Na een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Gorkum 12 kilometer. Daar is de linkerrijstrook afgesloten en door werkzaamheden op de A 32 van Heerenveen naar Meppel bij Steenwijk Noord 4 kilometer. Dit is radio 1. KRO Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. GroenLinks blijft dol enthousiast over het afschaffen van de woon-werkvergoeding. Het Vaticaan is in rep en roer over lekker van vertrouwelijke correspondentie. PVV, PvdA en CDA willen strengere maatregelen tegen En Het ochtendhumeur van Koos Postemaat is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Nijmegen. Oranje voetbal straks tijdens het EK voetbal op een typisch Nederlands exportproduct: hybride gras. En daar hoort u zo meteen meer over. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Een van de meest omstreden maatregelen in het lenteakkoord... het belasten van de reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer. Er is veel kritiek, maar GroenLinks-Kamerlid Ineke van Gent... blijft volhouden dat het een prima maatregel is. Mevrouw van Gent, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er zo prima aan het pakken van de hardwerkende Nederlander... zoals een grote ochtendkrant het zou noemen? Nou, ik zou u toch eerst even willen corrigeren. Kijk, misschien is het Vaticaan wel in rep en roer... maar het is niet zo dat GroenLinks echt dol enthousiast is... over deze maatregel, met name als het gaat om het openbaar vervoer mensen die daarvan gebruik maken. Uh, daar hebben we nog uitgebreid uh, over gesproken. Uh, uh, voor het uh, samenstellen van het lenteakkoord. En dat was wel een van de punten uh, die bij ons ook uh, moeilijk lag. Ja. Waarom hebt u dan uw handtekening gezet? Nou, wij moesten een uh, totaalpakket uh, vaststellen. En ik moet u zeggen, uh, even voor de helderheid... in het Katshuisakkoord, dus de partijen die nu net doen... of ze hier niks mee te maken hebben, zo ligt het ook niet... Nee. hebben VVD, CDA, maar ook PVV uh, aangegeven... dat ze wat aan die woonwerkregeling uh, wilden doen. Ja, maar u ook? Ja, dat uh, lag ook op uh, tafel u. bij het lenteakkoord. Uh, wij hebben uh, uitgebreid erover gesproken en gezegd van... nou. Uh, als het gaat om het OV, maar ook mensen die met de fiets naar het werk gaan, vinden wij dat een hard uh, gelag en ja. willen wij gewoon een langer Overgangsregeling als je het uh, al doet. Ja. Maar u weet ook, GroenLinks heeft uh, tien zetels. Uh, wij moeten samen met andere partijen... dat geldt voor elke partij in Nederland... moet je toch kijken uh, waar je elkaar dan op kan vinden. En dat is soms zuur en dat is ook vaak zoet. Want er zijn ook heel veel mooie dingen gerealiseerd uh, daar. Ja. En als het gaat om deze uh, uh, werkkostenregeling... Ja. hebben wij uiteindelijk wel bedongen... dat er ook voor het openbaar vervoer een overgangsregeling uh, komt. Ja. Die is er ook. Als ja. mensen nu een abonnement hebben... Of voor ja. 25 mei eentje hebben aangeschaft, dan ja. blijft die geldig. Dat ja. kan oplopen tot maar goed, het twee blijft jaar. Dat is een maatregel die hardwerkende mensen En wel als het raakt. gaat om de uh, vergoeding voor mensen die in de auto uh, rijden, ook daarvoor, als mensen een leasecontract hebben, is een overgangsregeling uh, gemaakt. Dat het bij mensen hard aankomt, uh, dat begrijp ik heel erg uh, goed. En zeker mensen die hard werken en die nu die economie er weer bovenop moeten ja, helpen. Ja, ik vind ook uh, die mensen die hard werken, die zijn heel erg belangrijk, maar ja. er zijn ook uh, de helft van de werknemers die geen gebruik maakt van zo'n zo woon ja. En ik moet u ook zeggen, wij hebben ook bedongen uh, dat die werkkostenregeling, dat is ook een regeling uh, die de werkgever heeft om een aantal dingen te vergoeden ja. voor de werknemer, ja. die werkkostenregeling is uh, verruimd, ja. waar ook uh, zeg maar dan gebruik gemaakt kan worden in overleg met de werkgever ja. voor een vergoeding voor woonwerkverkeer. Goed. Vorige week sprak ik hier met fiscalist Jan Bertram-Rijsveld, die ja. uh, zegt dat het nauwelijks is vast te stellen eigenlijk wat een zakelijke rit is en wat woonwerkverkeer. is. Dus niet te controleren en dat levert allemaal rechtszaak. Nou, op. ik moet zeggen, er is nu ook al een onderscheid hè, voor de duidelijkheid. Want je hebt mensen die hebben een auto van de zaak, om het zomaar eens uh, te zeggen, en maken ja. daar ook privé gebruik uh, van. Ja. Deze mensen hebben sowieso wat te maken met uh, fiscale bijtelling. Ja. Het gaat nu om de groep mensen die een auto heeft uh, van de zaak. Ja. Deze niet privé uh, gebruikt, uh, althans uh, niet meer dan 500 kilometer per jaar. Maar even naar de en deze mensen opmerking. worden nu ook aangeslagen, maar die hebben wel een ruime overgangsregeling. Ja, er is gezegd. heel veel nee, opnemen, nee, nee, nee, maar ik wil u dat nee, toch even zeggen... Nee, omdat nee, er heel veel discussie over is. Mijn vraag, mijn vraag nee, maar was er is heel dat veel... er nauwelijks is vast te stellen... wat ja, de zakelijke dit... rit is en wat voor is. Ja, maar daarom wou ik is, even mijn verhaal afmaken, opgever. meneer Kokkerman. Ja. Uh, daarom is het ook uh, zo dat er is nu ook al uh, onderscheid uh, wat ik u net uh, uitlegde. Dat valt ook uh, te controleren. Hè, want daar moet ook administratie over worden uh, bijgehouden. En als het gaat om zakelijke reizen kan de werkgever ook aangeven. Want die zijn vrijgesteld. Als het puur zakelijk uh, is kan daar nog een vergoeding op uh, plaatsvinden. Uh, dat het is kan niet nu ook geregeld worden. Dus ik kan me niet voorstellen dat dat in de, met de nieuwe regeling niet uh, zou kunnen. Nou, Het is niet te controleren ook omdat bij de Belastingdienst niet de, voldoende mensen werken om het te controleren. Ja, maar ik moet u zeggen, wij hebben natuurlijk aan tafel gezeten... ook met uh, de staatssecretaris van Financiën, de minister van Financiën. En uh, zij hebben verzekerd dat dat wel degelijk uitvoerbaar uh, is. Sinds wanneer uh, niet u op de zo is, blauwe ogen van uh, Jan-Kees de Jager nee, van Nee, want uh, u kent mij langer dan vandaag, meneer Kokkeman. Ik ga niet uh, af op iemands uh, blauwe ogen. Nee. Ik ga erop af wat iemand uh, zegt. Ja. Ik begrijp dat dit een uh, bittere maatregel is uh, ja. voor een aantal uh, mensen. Maar u moet mij ook uh, geloven dat ik ervoor gestreden heb heb voor een goede overgangsregeling. Ja. En als het aan ons ligt, ja. eh, dan zullen mensen in het openbaar vervoer, waar wij ook veel extra geld voor hebben uitgetrokken in het Lenteakkoord, ja. dan zullen mensen die met het openbaar vervoer gaan, ja. of bijvoorbeeld auto delen, ja. eh, dat soort constructies, meer mogelijkheden om thuis te werken, waar ik mee bezig ben. Ja. Dat zullen wij allemaal in ons verkiezingsprogramma opnemen en ja. er ook voor vechten om dat volgend jaar nog beter te maken. Nou, voordat u het concept helemaal gaat voorlezen. Nee, nee dat ga ik niet doen nee, hoor. Voor fiscalisten hebben overigens al een ontsnappingsroute bedacht. Hè. De reiskosten vergoeden via de. Werkkostenregeling, waardoor woonwerkverkeer toch weer onbelast kan worden vergoed. Dus het is eigenlijk een waardeloze maatregel. Nee, want de werkkostenregeling, die kent wel zijn beperkingen. Uh, uh, die is wel uitgebreid om te kijken hoe je mensen toch tegemoet kan komen. Bijvoorbeeld mensen die uh, door reorganisatie uh, opeens en een andere plaats moeten werken. Ik ja. ook wel begrijp met de huidige woningmarkt uh, dat je dan een overgangsregeling uh, nodig hebt, dat ja. ook met je werkgever kunt uh, uh, uitonderhandelen. Ja. En dan denk ik van nou, als het echt niet uitvoerbaar blijkt, wat ik niet uh, geloof. Ja, dan moet je daar natuurlijk wel naar kijken. Want ik ben niet op zoek naar een, een bureaucratische uh, rotzooi. Ik ben op zoek naar regelingen die mensen raken. Dat realiseer ik mij. Ja. Maar we zitten ook in moeilijke tijden. Ja. Dus het is geven en nemen, hoe lastig dat soms ook is. Nou goed, de vraag is of de ook überhaupt overeind blijft na de verkiezingen. Want de VVD heeft al gezegd dat als er een kabinet van een andere samenstelling is... en een andere samenstelling ook in de Tweede Kamer... dat uh, dat, dat hele lenteakkoord weer van tafel gaat. Ja, dat kan de VVD wil zeggen, meneer Kokkelman, uh, dat zullen we ook allemaal zien uh, na de verkiezingen, ja. maar ik kan u ook verzekeren, en dat zeg ik ook tegen diegenen die nu denken, als ik maar op de VVD of CDA of PVV stem, dan is mijn reiskostenregeling uh, ja. geregeld, dat is niet het geval, want zij hadden zelf al voorgesteld, zonder overgangsregeling, wat wij bedongen hebben uh, in de onderhandelingen ah. over het lenteakkoord, ah. zonder overgangsregeling, wouden zij het in één keer schrappen. Ja. Goed, um, hebt u het nieuws uit Brussel gehoord vanochtend, mevrouw van Gent? Ik heb nog geen nieuws gehoord, nee. Ah, nieuws maar je gaat het mij nu vertellen. Jazeker, het nieuws is, het advies dat komt straks later vandaag... Over de hypotheekrente. Juist, ja. afschaffen uh, die, van die hypotheekrenteaftrek. Uh, en ja. in, in ieder geval uh, sterk beperken. Ja. Voor of tegen? Ja, daar zijn we voor. Maar wel op een uh, hele goede manier langzaam afbouwen. En je moet natuurlijk heel goed kijken. Uh, wat het voor de lage en de lage middeninkomens, middeninkomens uh, betekent. Ja. Maar wij zijn het er uh, echt mee eens. dat mensen met een heel hoog uh, inkomen. Ja. Uh, vaak met de duurste huizen. de meeste aftrek uh, krijgen. Ja, ja dat daar toch uh, paal en perk aan wordt uh, gesteld. Want het uh, verziekt onze woningmarkt. En uh, ja, het kan ons ook heel veel uh, uh, geld uh, schelen. En uiteindelijk uh, zal dat voor iedereen beter zijn. Want ja. de woningmarkt ligt nu helemaal stil. Ja. En ik vind het wel een verstandig advies uh, van Brussel. Goed. U blij met Brussel dus uh, vandaag? Nou, op dit punt, hè? Op dit punt. Ja. Net zo blij met mevrouw Sap nog? Zeker. Ze heeft het uh, geweldig gedaan gisteren in het debat. En uh, wij hebben samen uh, onderhandeld voor het lenteakkoord. En ik ja. moet u zeggen, uh, dat was een uh, goede samenwerking. Gaat u ook op haar stemmen? Nou, ik heb uh, steeds gezegd, ik ga niet zeggen op wie ik ga stemmen. Het is nu aan de leden. Nou, als u haar zo goed vindt, kunt u ook zeggen, ik ga op ja, haar stemmen. Ja, maar ik heb mij uh, uh, heel duidelijk uitgelegd Laten, dat ik het belangrijk vind uh, dat de leden wat te kiezen hebben. Maar u bent en toch ook nog lid, niet... of hebt u het lidmaatschap inmiddels opgezegd. Nee, opgezet? echt niet. Ik Oude. ben al heel lang lid, meneer Kokkeman. En dat gaat u niet meemaken dat ik mijn lidmaatschap nee, op dus, ga zeggen. Dus van gaat niks. u stemmen, neem ik aan, toch? Ik ga zeker uh, stemmen, maar wie? het is nu aan de leden. En uh, nadat ik gestemd uh, heb dan zal ik dat bekendmaken, maar ik ga niet die stemming beïnvloeden, uh, dat want dat vind niet. ik uh, niet nodig. Maar waarom zou u de stemming beïnvloeden? U? Ik vraag u gewoon naar nou, wie u gaat stemmen. Dat is toch niks geheimzinnigs aan? Ik heb al vaker gezegd uh, dat ik dat niet uh, ga zeggen. Ik ga geen stemadvies geven. Het is aan de leden uh, dat uh, feest van de democratie, zoals ik het heb genoemd, uh, ja. moet uh, gewoon voortgaan. Ja. En ik zal, als het termijn is gesloten, zal ik u zeggen op wie ik gestemd heb. Ja, en is dat ook na afloop dan eerlijk? Of zegt u dan nog wie er gewonnen heeft? Echt niet. Nee, want zo ben ik niet. <lacht> nee, dat weet u ook wel, meneer ook. En doet tof ik die biert net zo goed mevrouw Sap? Ja, nou, ze hebben allebei zo hun eigen stijl. <laughs> Oké, okay, goed. Um, tot slot, u verlaat de Kamer, want u keert niet terug. Nee. Uh, u bent niet herkiesbaar. Wat gaat u doen eigenlijk daar in het Hoge Noorden? Tenminste, ik neem aan dat u daar... In het Hoge Noorden, ja, het is daar heel fijn, hoor. Kan ik u verzekeren. Ja. <laughs> nou, ik moet u zeggen, het is natuurlijk wel wat sneller gekomen... mijn afscheid uh, dan ik gedacht uh, had... Ja. omdat het kabinet uh, gevallen is... Ja. Ja, ik sta voor veel dingen open. Ik moet u zeggen, ik, uh, ik hou heel erg van werken en uh, de handen uit de mouwen. Dus het kan alle kanten op uh, gaan. En het kan ook zomaar eens uh, zijn dat ik een hotelletje ga beginnen in het hoge noorden. Ah, nou, hou ons op de hoogte. Ja, zeker. Indeke van Gent, Kamerlet voor GroenLinks vanuit Den Haag. Ik dank u zeer. Ja. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u niet in bijzonder interesseert. Gisteren werd Noord-Italië opnieuw getroffen door een aardbeving. Een week na een vergelijkbare aardschok in hetzelfde gebied. Een luisteraar vraagt zich nu af: is de aardbeving van gisteren nou een naschok of, uh, of niet van de eerste? Seismoloog Femke Goudbeek van het KNMI heeft het antwoord. Nee, dit is geen naschok van de beving van vorige week, maar een nieuwe hoofdschok. Um, en het is niet heel erg zwart-wit, af en toe heb je ook grensgevallen, maar um, meestal is de magnitude van een naschok één hele punt kleiner dan de hoofdschok. En deze was nagenoeg even groot. En daarom noemen we dit een uh, nieuwe hoofdschok. En daar komt ook nog bij kijken dat uh, hoe verder je in de tijd ook weggaat van de hoofdschok, uh, hoe kleiner de bevingen moeten worden. En deze is gewoon heel groot. Zijsboloog, Femke Goudbeek was dat met het antwoord op de vraag. En heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar goedemorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Nijmegen. En daar is Roy Hikens. Natuurgras beter maken, dat is eigenlijk uh, wat ze doen hier. En het is de kern van wat het Nederlandse bedrijf Desso Sport Systems al een paar jaar op de internationale sportvelden doet. Zo ook in Garkov, waar het Nederlands Elftal straks op het EK in de Oekraïne zijn drie groepswedstrijden speelt. U bent ook in de Oekraïne geweest? In hoeveel stadions liggen jullie matten daar? In allebei, in Garkov ligt één veld van ons en in Donetsk. Jan Goijker van Desso, hybride gras. Dat is eigenlijk gras dat bestaat uit echte grasprieten en kunstgras. En als ik het zo zie, je ziet het verschil eigenlijk niet. Nee, dat klopt. Het, het, het is een, uh, een implantaat waarin natuurgras zit en het is in principe maar 3% uh, kunstvezel. Het is een uh, grote machine, 4 bij uh, 9 meter en het zijn eigenlijk naalden en die injecteren miljoenen kunstgrasvezels in de, grap, in de grasmat. Ja, gemiddeld een 20 miljoen uh, op een uh, grasveld, 20 centimeter diep en dan uh, 2 centimeter in het vierkant uit elkaar. Het is eigenlijk een soort garen, hè, wat jullie erin stoppen? Ja, het is een kunstjasvezel van polypropyleen, uh, wat, wat zelf bij deso gemaakt wordt. En hoeveel gaat er dan in zo'n uh, zo grasveld? Een 20 miljoen uh, op een grasveld en dan uh, in totaal lengte 43.000 kilometer. Dat is behoorlijk wat. En wat heb je eraan? Het verstevigt gewoon een natuurgras. Je krijgt nooit niet meer de kuil voor het doel wat je normaal hebt en, en ook geen gaten meer. Je kan er geen gaten en geen plakken meer uitschoppen. Wil naar Albers kunnen de weersomstandigheden straks nog goed in het eten gaan gooien. Uh, want ik heb begrepen, in Garkov kan het extreem warm zijn. Het kan ook vrij fris zijn, het kan er ook heel erg nat zijn. Je kunt je eigenlijk wat dat betreft nergens echt goed op voorbereiden. Nee hoor, in principe het veld is heel stabiel, goed drainerend, uh, je hebt uh, heel veel drainage. De vezels die de grond ingaan, die zorgen ervoor dat het water goed weg kan. Het veld ligt er al sinds vorig jaar. Dus heeft al een winter, uh, een winter meegemaakt en is daar heel erg goed uitgekomen. We hebben in Zuid-Afrika velden gelegd. Uh, nou, de grasmaas heeft zich meer dan bewezen inmiddels. Dus daar zijn we absoluut niet bang voor. Ja, want inmiddels ligt, uh, ja, ligt er 50 miljoen vierkante meter kunstgrasvelden. Die maakt des zo ook hè, over de hele wereld. Maar daar willen voetballers nog niet aan, hè? Nee, voetballers uh, spelen nog steeds heel graag op een, uh, op een natuurgrasmat. En dan is het hybride systeem natuurlijk een, uh, nou, een perfecte combinatie. Je hebt het beste van twee werelden. Ja, het wordt zo langzamerhand echt een exportproduct. Hè? Ook uh, de zaadjes van het natuurlijke gras komt van een Nederlands bedrijf, uh, de Baremburg. Zo wordt het gras voor uh, topsportvelden echt een Nederlands exportproduct. Klopt, ja, inderdaad. Maar ook hier in Nederland ligt het, uh, zoals hier bij Amateurvereniging De Trekvogels in Nijmegen. Peter Hendricks, manager buitensport hier in Nijmegen. Het duurt drie weken, heb ik net gehoord, om zo'n veld klaar te krijgen. Wat kost dat? Om het te renoveren met die Grasmaster. Uh, om het te renoveren hebben we net een hele mooie deal kunnen maken. En daar hebben we 30.000 euro rond. Uh. Dus dat, uh... ja, dat is toch wel een behoorlijke investering dan voor een gemeente? Dat is een behoorlijke investering, maar als je het rendement ziet over, uh, over dat de, de grote aantal jaren, dan valt het weer heel erg mee. Ja. En hebben jullie straks dezelfde mat eigenlijk als die uh, straks gebruikt wordt op het EK? Dus ze hebben ons beloofd dat we weer een prima mat terug gaan krijgen nu, ja. Nou, straks, uh, ja, in Zuid-Afrika, in het, uh, Zuid het WK, lagen ze ook hè, dit soort grasmatten. Toen heeft Nederland het uh, ja, vrij goed gedaan. De finale gehaald, wel verloren. In dat stadion in Johannesburg lag, lag daar ook deze grasmat? Nee, in Johannesburg lag niet deze grasmat. Het lag in uh, Polokwane en in uh, Nelspruit. Maar nu gaat Nederland inderdaad wel drie poolwedstrijden spelen op, uh, op een grasmatse In uh, het Stadion in Gakko. Ja, en wat zegt dat dan eigenlijk over de prestatie? Hè, die combinatie van die grasmat en oranje? Nou, het veld kan het niet liggen. Wat wordt het straks? Hebben jullie nog hoop dat Nederland de finale gaat halen? Ik denk wel dat we gaan winnen. Ja, oké. Okay, nou, laten we het hopen. Tot zover Nijmegen. Optimistisch zijn ze daar, in de Waalstad. Roy Heerkens was dat. Straks, de butler heeft het gedaan. Of toch de bisschop? Maar eerst... 3, 2, 1, goal! Deze dag... 1994 The big banana, a fine line marker Not to be confused with a ballpoint Writing a letter to your son, right? Right Usually you write dear son, how are you? I'm fine Write that same letter with a big banana And you get dear sonny I miss your face. Heel enthousiasme, enthousiaste reclame voor een balpen was dat. De bekendste is natuurlijk de Biekpen... waarvan de bedenker Marcel Biek overleed op deze dag in 1994. Manuel van Aken is marketingmanager bij Biek Benelux... en schetst een portret van de man die schatrijk werd... door zijn wegwerp, Imperium. Het was echt de zaken man eigenlijk. Hij heeft de, dus de balpennen geïntroduceerd... Maar hij is eigenlijk begin de jaren 50 door die balpanet te introduceren zodanig over het geraakt van zijn groot gelijk, dat hij in 57 al direct naar Amerika is gegaan bijvoorbeeld. Hij is ook direct begin de jaren 60 naar Brazilië gegaan. Dus hij heeft direct geprobeerd dat product wereldwijd in de markt te gaan zetten. Dus dat toont enerzijds toch aan dat hij echt een neus voor zaken had. Maar hij is tegelijkertijd ook andere categorieën gaan bekijken. Hij is in de jaren 70 heeft aanstekers gaan lanceren. When I want to call my chick, all I do is flick my dick. It's uh, an NTR70 scheermesjesfinanciering. The first thing you notice about the big shaver is that the handle is hollow, practically worthless. Big put the money into their top quality bonded stainless steel blade. Die eigenlijk niks te maken hebben met het baldinho productieproces, maar die gewoon voor hem op dat moment additionele opportuniteiten waren. Nu dat zijn de verhalen die gelukt zijn. Er zijn uiteraard ook momenten dat uh, zijn entrepreneurship niet altijd uh, geslaagd is geweest. En een kleine anekdote daarin is dat hij bijvoorbeeld ook begin de jaren 80... een eigen parfumlijn heeft proberen te introduceren. Nu, parfum en bik. Het gaat inderdaad moeilijk samen, dus je uh, kan al geraden dat dat niet het grote succes is geweest bijvoorbeeld. Parfum uh, aan een betaalbare prijs, maar net in het parfum zijn de mensen op zoek naar storytelling, zijn ze op zoek naar waarom uh, wil ik een, een, een, een bepaald parfum gebruiken en zijn de mensen eigenlijk bereid om een dure prijs te betalen. Dus als je parfum aan een lage prijs aanbiedt, heeft men direct het gevoel van er klopt iets niet. Is meneer Marcel Bieke, de patroonheilige van het bedrijf of, of laat ons zeggen onze god? Het is iemand waar gewoon met heel veel respect over gepraat wordt. Omdat het uiteindelijk toch iemand is, is die begin de jaren 50 een bepaald risico heeft genomen. En eigenlijk een heel eenvoudig product is gaan, gaan, gaan uitbaten. En vandaag uh, toch uiteindelijk uh, is uitgegroeid tot een merknaam. Uh, die in meer dan 160 landen wereldwijd kan terugvinden. Dus er wordt met heel veel respect over hem gesproken. Het is nog altijd een familiebedrijf, ten andere Biek uh, vandaag. Dus de zoon van uh, Marcel Biek, Bruno Biek, is vandaag nog altijd de voorzitter van de Raad van Bestuur. Het aantal pennen dat er wereldwijd uh, per dag de wereld worden ingezet is 24 miljoen stuks. Manuel van Aken van Biek Benelux over de meest gegeten balpen en diens oprichter die je deze dag overleed in 1994. Na gubule la gavisiera è stata passa scampania nove duleda. Ma te ngoaobe de va guardar. Tuo fa l'americano, americano, americano. Siéntame dico fa fa. Vivere la moda, maar ze whisky en soda, of de zin te disturberen, het rocca, gioca wappen van me sorde de camel, van jonge mensen, het wappen van jonge mensen, het wappen van jonge mensen, het wappen van jonge mensen, het wappen van jonge mensen, het Me de boca vi te va bene Se tu le parla mia zamericana Quando se fa l'amor resota luna Non me de ver in gabe di I love you La tua Americana, l'americana americano americano C'entra vedico papa tu viverà la moda maar ze bevi whisky soda, dan ben je niet te sturen, dan ben rock te sturen, te sorte de ben je te sturen, dan ben je te sturen, dan ben je te sturen, dan ben je te sturen, dan Marco Cagliari, bekend uit de, uh, uit de jaren 50 in Italië, was dat L'Americano. Dat brengt ons trouwens om 7 minuten voor 10, terwijl u luistert naar de KRO op Radio 1 in Italië. Want deze week is de eerste verdachte aangehouden in de Italiaanse Vatican League, uh, Vati League affaire. Het gaat om de butler van de paus, Paolo Gabriele, die de paus dagelijks bediende en uh, hielp met aankleden. Gabriele wordt ervan verdacht uh, vertrouwelijke Vaticaanse documenten te hebben gelekt naar de pers... Hedwig Zedek, correspondent in Italië. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de eerste verdachte is dus uh, daar. De butler, die zou uh, de vertrouwelijke documenten hebben gelekt. Waarom zou hij dat doen? Ja, hij is uh, vorige week woensdag gearresteerd al en inderdaad nu officieel beschuldigd. Hij uh, heeft zelf nog niet gesproken. Hij is ook nog niet officieel verhoord. Hij heeft gisteren voor het eerst met zijn advocaat gesproken. Maar er zijn inmiddels andere mensen die uh, anoniem spreken met de media. Bijvoorbeeld met La Repubblica. En die zegt, wij zijn, we zijn dus met meerdere, wij de klokkenluiders doen dit om de paus te beschermen tegen de toenemende macht van kardinaal Bertone... dat is de staatssecretaris uh, van het Vaticaan. In het boek wat vorige week verschenen is... Zijn heiligheid, de geheime documenten van de paus... waarin al die documenten zijn gepubliceerd... wordt zelfs geschreven dat uh, die klokkenluiders... een twintigtal personen bestrijkt. Ja. En de geheime bron heeft het zelfs over uh, een vrouw die erbij betrokken is... en ook een Italiaanse kardinaal. Juist. En wat is er dan mis met die Bertone... Ja, die Bertone, dat is de staatssecretaris van uh, het Vaticaan. Dat is zeg maar minister van Buitenlandse Zaken. Uh, staat dan wat dat betreft aan het hoofd van het bestuur. Uh, vlak onder de paus natuurlijk. Heeft veel te zeggen. Heeft goede contacten met Italiaanse politici. Ook met mensen uit het uh, bankwezen. Bijvoorbeeld, hij schuift aan bij een privé-etentje waar Berlusconi ook aanschuift, Waar Mario Draghi... Toen hij nog president van de Italiaanse Centrale Bank was, ook aanschuift. Een journalist, maar ook Geronti, een man uit de bankwezen die al veroordeeld is voor fraudeloze faillissement en ook bij andere processen voor fraude betrokken is. Daar schuift Bertone aan. Dat zijn zijn vrienden, ja, zeg maar. Juist, dus het is een machtige man. Ja, zijn macht neemt toe, zegt men, want, en dat kun je zien uit uh, de laatste kardinale creaties dat zijn steeds meer Italianen en ook steeds meer kardinellen uit de Curie. Dus uit dat bestuur van het Vaticaan. Maar is hij dan bezig met een soort van uh, achterbakse koep? Nou ja, dat is wat eigenlijk al eeuwig gezegd wordt over het Vaticaan. De paus is natuurlijk de baas, de leider, de kerkleider. Maar dat bestuur, dat is toch meer in handen van, ja, van de kardinalen die daar die curie bestu besturen. En met name de staatssecretaris. Uh, paus Johannes Paulus II heeft zich nooit zoveel met het bestuur uh, bemoeid. Was ook veel op reis. En deze paus, daarvan is ook gezegd dat hij zich met dat bestuur toch niet zoveel uh, bezighoudt. En dat betekent dat personen die mag natuurlijk, meer naar zich toe kan trekken. Ja, goed. Die vertrouw... Nauwelijke documenten gaan over corruptie en vriendjespolitiek. Neergeschreven dus nu in dat boek. Is het, is het denkbaar overigens dat de paus hierdoor in, verder in discrediet wordt gebracht... en, en het de brui aangeeft, zou ik maar zeggen? Ten gunste van die Bertone of, of juist niet? Nee. Nou, hij zal er niet te draaien geven in de zin van dat hij zou opstappen als paus. Dat is ondenkbaar. Maar er zijn al een paar aanwijzingen waaruit blijkt dat hij inderdaad Bertone zijn winst geeft... in de zin van bijvoorbeeld monsignor Vidano... ...die een brief schrijft, een persoonlijke brief aan de PAUS... ...waarin hij zegt, ja, ik moest de financiële sores onderzoeken... Ja. ...ik, ik sluit op veel problemen en ik heb hulp nodig... ...vraagt hij direct rechtstreeks aan de PAUS. Het antwoord van de PAUS is wegpromoveren, die man. Naar Amerika, daar werd hij pauselijke nuntjes. Dan zeg je, ja, dan geef je per tonen dus een beetje gelijk. Het is dus een beetje... Ja. Ik dank je wel, want de tijd is op. Tot zometeen, dames en heren.